Gemeenten betalen te veel aan onder meer gas, water, licht en onderhoud... vragen te weinig huur en laten panden onnodig leegstaan. Het weer vannacht droog en warm, minima van 15 tot 20 graden. Morgen veel zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 28 tot 34 graden, op de Wadden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En Gaza Luna, Lex Bolmeijer. Ik sprak met Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland, vanwege naar aanleiding van een hoorzitting, een expert meeting in de Eerste Kamer morgen over een nieuwe wet, lesbisch ouderschap. Ja, ze hebben nog wel wat vraagjes uh, aan de experts. En Wij hebben wat vragen aan u. Luisteraars op datzelfde gebied. Het is natuurlijk um, heel goed om door te praten over. Er, met, met u, met, over ervaringen van lesbische of homoseksuele ouders. Ouders, ja, precies. Maar ook over pleegouders, pleegkinderen. Het recht op afstamming. of kinderen die een van hun biologische ouders niet kennen. Dat zijn allemaal aspecten van het gesprek met uh, Tanja Ineke die aan bod zijn gekomen. En daar kunt u natuurlijk weer op reageren. Dat begrijpt u in de tweede uur van Casaluna. Het telefoonnummer is 0800 1121. 0800 1121. En u kunt ook e-mailen naar kazeluna.ncrv.nl. Dat deed A. Verhagen. Die het volgende schrijft. Luisterend naar het gesprek met Tanja Ineke bij Casaluna, moest ik denken aan een tv-serie die pas geleden in de Verenigde Staten is begonnen. Genaamd The Fosters omdat het een wat overdreven dramaserie is, raakt het een aantal onderwerpen die tijdens het interview aan bod kwamen. Het gaat over een pleeggezin waarin twee moeders verschillende kinderen onder hun hoede nemen: waaronder een biologische zoon, twee geadopteerde tieners en twee tijdelijke pleegkinderen. Nou, dan heb je het hele palet wel onder je hoede, inderdaad. Alle verschillende aspecten van de, deze moderne gezinsverbanden. Zover ik weet zijn er pas twee afleveringen uitgezonden. Maar gezien het onderwerp bleek het me wellicht interessant voor Tanja, Ineke en andere betrokkenen. Vandaar dit mailtje. Hierbij een link naar de pagina van de IMDb. Nou, dat is het ingewikkeld om voor te lezen. Hopelijk bereikt dit bericht degene voor wie het misschien interessant is om te volgen hoe het programma de onderwerpen aansnijdt. en hoe er binnen de VS op wordt gereageerd. Dankjewel, uh, Verhagen. Um, nou, we, zullen dat misschien, we kunnen dat misschien wel op onze Facebookpagina zetten, dat adres. Ja, dat gaan we eventjes doen, dus daar kunt u het uh, volgen. Nogmaals, ik noem het nummer 0800-1121, het gratis telefoonnummer van Kazerloenen... met ervaringen binnen um, oh, gezinnen, andere gezinnen, anders gevormde gezinnen...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 enough to make you go crazy, Brad Dennen en Femme Kuti. Noem maar het uh, mei in 2009. Nou, als ik, als ik met die wet bezig was, lesbisch ouderschap, wet lesbisch ouderschap... Um, dan zou ik ook crazy worden, denk ik. Want er wordt zo lang over gesteggeld. Al vanaf 2001 is men ermee bezig... Um, en die nieuwe wet, die door Fred Teven is geïnitieerd, wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap... zou een einde moeten maken aan een discriminerend onderscheid... tussen heteroseksueel en lesbisch ouderschap. Ik leg het nog maar een keer uit, want volgens mij is er nog even... niemand die gebeld heeft. Wanneer een hetero paar met een zaaddonor een kindje krijgt... kunnen zij het ouderschap eenvoudig regelen op het gemeentehuis. Wanneer een lesbisch paar met een zaaddonor een kindje krijgt... moeten zij nu nog een lange, kostbare en emotioneel belastende... adoptieprocedure bij de rechten voeren om het ouderschap goed te regelen... En volgens mij is dat gewoon discriminerend. Het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap... dat lesbische ouderparen en hun kinderen dezelfde rechten geeft... als heteroseksuele ouderparen... werd in oktober 2012 in grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. In het roze stembusakkoord beloofden de politieke leiders... van bijna alle politieke partijen, afgezien van CDA, ChristenUnie en SGP... om de kwestie voor 3 september... 2013 te regelen. Nou, dat begint uh, lekker op te schieten. Het wetsvoorstel ligt alweer acht maanden bij de Eerste Kamer. Diverse Eerste Kamerleden hebben juridische bezwaren. Let op het woord juridisch. En het is dus nog onzeker of het wetsvoorstel de eindstreep haalt. Goed, u kunt uh, als u betrokken bent, als u lesbisch ouderpaard bent, iedereen die solidair is, de Eerste Kamer benaderen op het volgende e-mailadres postbus, apenstaartje, kamer.nl. En stuur dan even een kopietje naar info-a-op-staartjes-coc.nl. want die verzamelen het allemaal. En u kunt bellen naar Casaluna 0800 1121 met reacties. Het zou natuurlijk mooi zijn om ervaringen van. Um, een of twee of meerdere lesbische ouders. te verzamelen, door te geven, erover te praten. Bijvoorbeeld, uh, ouders die zo'n zware adoptieprocedure hebben moeten doorlopen. om het. Uh, ja, het kind te erkennen. Terwijl dat voor de man dan veel makkelijker is. Maar ook, hè, daar hebben we natuurlijk ook over gesproken... Uh, pleegouders of pleegkinderen die nog luisteren... en die dat hebben meegemaakt. Dan zou dat wel fijn zijn om uh, verhalen te horen. Bel met 0800-1121. 0800-1121. Goeienacht, met wie spreek ik? Ja, goeiedag met Kees. Dag Kees. Hoi. Ja. Zeg, ik heb zelf een uh, lesbische dochter en een hele lieve schoondochter samen getrouwd. Ja. Dus het, het, uh, het, ja, het onderwerp is prak, sprak mij natuurlijk gelijk aan. Ja. Ik ja. heb de meiden ook gebeld. Ze zitten nu uh, te luisteren. <laughs> Heel goed. Maar uh, het is natuurlijk verschrikkelijk bekrompen wat ze daar dus in de Eerste Kamer uh, aan het doen zijn. Kijk, enkel met juristen zo'n zo wetvoorstel bespreken en dan geen enkel lesbisch stel erbij... En, en ook geen, geen hoorzitting of, of weet ik wat. Ik vind het echt bekrompen. Maar goed, het is niet anders. Nee. Ik hoop in ieder geval dat ze heel veel uh, de, ja, de CO, COC gaan steunen. Ja, dat hoop ik ook. Maar wat mijn vraag eigenlijk is, of ja. wat onze vraag eigenlijk is... Uh, mijn dochter en schoondochter zijn dus getrouwd. Ze zijn inmiddels zijn ze dus bezig met een... Uh, een uh, ja, ze staan op het punt zeg maar, om, een, uh, om, om een kind te... Uh, te krijgen ja ja via een uh, I, uh, I, uh, I, F, uh, of IVF is IVF ja. ja IVF behandeling Maar dan is er een een nog. ja is die bekend maar ja. Goed. wat zegt u is die bekend uh, ja die is uh, die dat gaat via het ziekenhuis dat ja. is allemaal bekend en dat is geregeld en en er, er mag ook later zeg maar contact zijn ja. of worden gelegd maakt niet uit maar het gaat er even om, ik hoorde in het programma dat, ja. want het is jammer dat die dame niet is blijven zitten, dan had ik het rechtstreeks kunnen vragen. Maar misschien weten andere stellen dat. Als je dus getrouwd bent en dus inderdaad zo'n kind hebt, dan gaat de duomoeder, die moet dan die adoptieregeling ja. in werking stellen. Ja, precies. Maar is dat alleen als je niet getrouwd bent of ook als je getrouwd bent? Want daar zit natuurlijk wel verschil in. Um... Ja, daar zit verschil in. Maar uh, volgens mij, ja, ik, ik spreek voor mijn beurt. Ik heb het vermoeden dat het, dat, dat niet uitmaakt voor deze wet. Dan zou, zou het heel makkelijk opgelost zijn door te trouwen. Maar dat is niet zo. Ja, ja oké. Okay, maar daarom, daarom roep ik eigenlijk stellen nou op om te bellen die dat ja, wel weten. Oké, okay, ik vind het een hele goede ja, want, vraag. Want, want, ja, want voor die meiden is het natuurlijk van groot belang ja. op dit moment. Van joh, oké, okay, dan ben ik duo-moeder. Mijn dochter is dan de duo-moeder. Nou, ja. die zou dan een adoptieprocedure op moeten gaan starten. Ja, zeker. Hoe vind jij dat als vader? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja? Ja. Ik, Be want, uh... want betrekken ze je er ook bij? Bij dit soort beslissingen en, en, en problemen en ja. vragen? Ja, en ja de... helemaal. Helemaal. Ja, ze hebben ook aan mijn vrouw gevraagd... Uh... Of dat ze mee wil gaan naar het ziekenhuis als het zeg maar, allemaal gaat gebeuren. Ja. Ik vind dat helemaal geweldig. Maar vrouw ook. En dan, dan heb je, je vanaf het begin af aan ook helemaal geen moeite mee gehad. Uh, mijn vrouw een week, ik twee weken. <laughs> ja. Maar dat vind ik ook wel een eerlijk antwoord, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, goed, het is ook, het is ook zo gegaan. Ja, en wat, wat gebeurde dan, wat gebeurde dan na die, of in die twee weken of na twee weken? Ja, ik, ik, ik had zeg maar uh, uh, de seksuele voorlichting gedaan van de kinderen en ik had dat ook in meegenomen, ik zeg, ja meiden, ik heb dan zelf twee meiden, ik zeg, hebben jullie die gevoelens, praat er dan over en loop er niet te lang mee. Hm. En toen later hoorde ik, ja we zaten al wel te twijfelen, maar ja, nou, als, het dan uiteindelijk, als het dan uiteindelijk uit de kast komt, dan, dan komt het toch even toch hard aan, weet je, dan, dan, ja, dan is het zo, nou. Oké, okay, maar ik denk, ja. Ik denk wat, wat, wat jammer nou, dan ben je 21 en ik heb het je al verteld met je 14e, waarom blijf het dan nou zo lang met lopen? Ja. Maar ja, dat had alles weer te maken met het acceptatieproces van mijn dochter zelf. Ja, overigens, hoe, hoe, hoe kan het dan toch als een klap aankomen als ze dat een keer. Uh, is, dat, is dat een aanval? Nou nee, niet, niet het feit dat, dat, dat nee. mijn dochter lesbisch was, dat, nee. dat, dat doet helemaal niet de zaken. Maar het feit dat, dat ik zeg maar in de seksuele voorlichting. ...het uh, duidelijk meegenomen had, hè, dit ja. punt. Ja. ja, En dat ze dan toch nog zo lang mee blijft lopen. weet je? Ik ja, had ja. dan verwacht dat ze eerder naar de vader zou komen... ...of naar de moeder, van joh, mm. het is zo. Maar niet wachten tot 21. En daar heb ik later uitgebreid met erover gepraat, gelukkig. We praten overal over, dat is wel fijn. Maar En wat zei ze dan om dat te verklaren? Dat... Nou, dan zei ze, ja pa, dat... ze zegt, ik kon niet komen... ...want ik zat met mijn eigen acceptatieproces. Ja. Zo, je, zo, en, en, zo lang dat duurt dat dus? Het heeft een aantal jaren geduurd. Ja. Ja, dus zo, zo lang kan dat duren. Ja. ja, dat moet je kinderen dan, ook je eigen kinderen uiteindelijk zelfs gunnen. ook al had je, je, had, je, had ze, je had je eigen dochter kunnen helpen waarschijnlijk. Ja, had ik het eerder geweten. Als, als, als hij eerder uit de kast was gekomen, dan had ik ja. waarschijnlijk... Nou, bijna op zeker, had ik, had ik ze ook meer erin kunnen steunen in dat ja. proces. Maar ja, dat... dat het was even niet zo. Ja, nou, word je nou. ik vind het helemaal geweldig met die meiden. En dan nou word je nou misschien toch nog weer grootvader. Ja. Ja. Dus dat vind ik weer helemaal geweldig. <laughs> ja, ik, uh, ik vind het allemaal prachtig. <laughs> ja. En ik gun ze van harte. En ik hoop ook allemaal dat het allemaal goed, goed gaat. En ja. dat het allemaal goed verloopt. Ja, dat weet je niet bij IVF. Ja. hè. Dat, kan, dat is nog niet zeker natuurlijk. Nee, maar ja goed. Uh, we moeten maar positief blijven denken, toch? Dat, dat moet je altijd doen. Kees. Ja, daarom. Dat vind ik helemaal verstandig van je, daar ben ik blij mee. Ja, dus ik hoop dat er, dat er stellen zijn die bellen en, ja. en ja, die daar eventueel een, een rechtstreeks antwoord op ja. kunnen geven. De vraag is eigenlijk. Als je getrouwd bent, is de duo moeder, uh, ja, moet die dan ja. die, die, die adoptieprocedure ingaan? Zeker. Of, of hoeft dat niet als je getrouwd bent? Zeg, was het een mooi huwelijk van je dochter? Ja, ja schitterend. Huwelijk zelf geregeld. Oh, ja. Roze Cadillac, alles erop in de gang. Ja, ja, ja. Ja, en wat was het meest ontroerende moment in de bruiloft? Het meest ontroerende moment? Ja. Oei, nou, uh, nou dat ik mijn dochter weggaf aan mijn schoondochter. Dat vond ik wel heel uh, diepgaand. Hoe, hoe, hoe, hoe deed je dat dan? Wat zei je daarbij? Wat zei ik daarbij? Of ja, toen... ik, ik keek, me, ik keek me mijn schoondochter aan. Ik zeg, nou, ik zeg, hier heb je mijn dochter. En, en haar vader, die had zeg maar de hand van haar dochter. En die, en die, die gaf het weer aan mijn dochter. Dat was wel een heel, uh, ja, dat was heel leuk. En emotioneel ook. Mooi. Ja. Dank je, Kees. Oké, okay, graag gedaan. Goed gedaan. Ik uh, blijf luisteren, misschien, misschien krijg je wel antwoord nog. Ik blijf zeker luisteren. Heel goed. Dank je wel. Hoi. hoi, hoi.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 Quel est de vide bien étrange que l'on appelle la part des anges? Radio 1, Casa Luna. Alex uit het land waar zo heftig geprotesteerd werd tegen het homohuwelijk... is niet helemaal waar, dit. Nou, misschien toch wel. Hij, hij komt namelijk uit Martinique. En ik weet natuurlijk ook weer niet helemaal zeker... of op dat Caribisch eiland ook zo heftig geprotesteerd werd... tegen het homohuwelijk. Uh, La part des anges. Oftewel, de kant van de engelen. Daar komt hij vandaan. Philippe Laville, zeg ik om oh, negen minuten voor half twee. Op Radio 1... U luistert naar de NCV, naar KZ Dat kan nog tot 1 januari. Dat kan ik er af en toe bij zeggen. Ik zie op, op Twitter zie je dat mensen zich daar boos over maken... dat wij bij 1 januari ophouden te bestaan. Um, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar we gaan wel tot die datum door met het maken van hele mooie programma's. Dat in ieder geval. Ik krijg nog het bericht binnen van Emmy Hilgers via e-mail. Um, na een huwelijk van 12 jaar bleek mijn schoondochter lesbisch te zijn. Ja, dat kan. Ze hebben nog vier jaar geprobeerd daar een vorm aan te geven. Maar lesbisch en hetero werkt natuurlijk niet. Nu hebben ze co-ouderschap van een dochter van 17 en een zoon van 15. Een week bij de moeder en een week bij de vader. Ze wonen vlak bij elkaar, dus dat is allemaal goed. Mijn ex-schoondochter trouwde met een vriendin. En dat ging voortreffelijk, ook met de kinderen. Een voordeel was dat mijn kleindochter een zeer goede vriendin had die in dezelfde situatie zat. Voor zover ik het kan inschatten. Hebben ze er geen schade door geleden? Verder veel waardering voor uw gast, Emmy Hilgers. Nou, dat is natuurlijk heel, heel fijn. Um, soms zijn het inderdaad de kinderen... die als het ware de weg wijzen aan de ouders. Dat is in dit geval kennelijk het, uh, het geval geweest. Ik roep nogmaals uh, lesbische of homoseksuele ouders op... om het verhaal te vertellen, uw ervaringen te delen. Uh, bel 0800 112. Ja, anders ga ik het over wielrennen hebben en doping. Ik waarschuw u. Um, en in dit geval kan ik zelfs uh, um, even meteen doorschakelen naar Tanja Ineke. Op weg naar huis, Tanja. Toch nog even ja, ingebeld. Dag Lex, daar ben ik weer. Ja, heel ja. goed. Ja. Want je hoorde die vraag van die luisteraar, denk ik. Ja, ik hoorde de vraag van, uh, van, van meneer Kees, laat ja, maar zeggen. meneer Kees. Ja, uh, ja Fantastische vader uh, ja, toch? voor zijn lesbische dochters. Zo wil je ze wel. Ja, fantastisch. Ja, het wordt vast ook een hele leuke opa. Ja. Uh, van het kind, uh, wat uh, als, als zijn dochters getrouwd zijn, inderdaad gewoon uh, ja, het, het ouderschap krijgen van, van die dochters. Want ja, uh, ja de, de, de, de biologische moeder, zeg maar, die. Hij heeft sowieso al het ouderschap en uh, de, de duomoeder, dus zijn dochter, die kan gewoon naar het gemeentehuis om te erkennen als de wet erdoor is. Oh, dus als de wet erdoor is, zeg je nu? Als de wet erdoor ja, is. Precies. Ja, precies, want dat is het ja. verschil. Hij wilde weten of dat nu het eigenlijk het geval is, volgens mij. Nee, op dit of... moment dus niet. Nee, uh, nee. Je kunt wel uh, het ouderlijk gezag aanvragen, maar je wordt geen... Uh... Nee, en daar zit natuurlijk toch verschil in. Maar ja. du moment dat die wet van Vetteven door de Eerste Kamer uh, geloodst, hoe zeg je dat? Ja, ja dat zeg je, geloodst is. Ja. Dan, want zijn dochters zijn getrouwd, dan ja. is het geen enkel probleem meer. Nee hoor, dan fietsen zij gewoon naar het gemeentehuis en uh, doen de aangifte. En als je niet getrouwd bent, trouwens? Uh, als je niet getrouwd bent. Bij de bent, nieuwe wet? Oh, ja, dan over, overvraag ik je. Ja, eigenlijk wel. Ik heb al, ja. Je bent al zo aardig om even alweer. terug te bellen. Ja, ik, zat, ik, ik zit even te... Nee, ik durf het gewoon niet met zekerheid te zeggen. Nee, um, snap ik. Nee. nee dan uh, laten we dat even passeren. Waar ben je inmiddels? Ben je al een beetje in de buurt? Ja, ik ben, uh, ben uh, vlakbij het Osdorpplein Goed zo. Uh, in Amsterdam. Slaap dus, lekker dan. Schiet uh, op. Ja. Dank je wel. <laughs> Oké, okay, dag Lex. Kijk, zo heeft Kees meteen antwoord. Dat is heel attent van Tanja Ineke. Mevrouw Scharenberg... Ja, dat klopt. Goedenavond. Ik. Goedenavond. Ik uh, vo vond ook wat betreft uh, het verhaal van Kees. Nou, dat, dat is ontroerend hoe goed die mensen met het alles omgegaan zijn. Leuk hè? En de steun hebben gegeven aan hun dochter en aan deze twee dames die nu zo getrouwd zijn. Daar heb ik alle respect voor. Goed, hè? Want zo uh, gaat het niet altijd in Nederland. Want ik vind dat... Uh, want wat zij dus doen, die andere uh, mensen... die die kinderen opvangen, die pleegkinderen... dan uh, heb je zoiets van... als wij in de maatschappij dit soort mensen... meer zouden helpen en steunen... nou, dan uh, zou het een boel veranderen. Welke mensen bedoel je nou precies? Bedoelt u nou precies? Nou, die mensen die dus... Uh, die, die, uh, het lesbische stijl wat... Ja, ja. Die, die kinderen opvangt. Precies. Ja, die pleeg, dat... Het lesbische stel dat pleeg, pleegkinderen opvangt, zelfs bedoelt u. Ja, ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat is Want, wel, nee. nog wel een, net een beetje een andere categorie. dan, dan het lesbische stel waarvan de ja, ene klopt. moeder draagmoeder ja, is. Hè? Ja, maar goed. Klopt, klopt, ja. klopt. Maar dat maakt niet uit. We hebben, het ook over pleeg, <laughs> nee, we hebben het ook over pleegkinderen gehad. en hoe dat is. Ja, ja. De, maar als je dan kijkt wat wij net niet weten, ik van horen zeggen wat er gebeurt in uh, gewone gezinnen, waar niemand iets van weet... en wat er zo fout gaat, zo fout ja. gaat... dan zeg ik van, wees dankbaar dat er mensen zijn... die in liefde deze kinderen opvangen. Oh. Dat zou ik ook zeggen. Bent u ook zo geschokt over de... de... Nou, dat, dat gaat natuurlijk over de berichten waarbij kinderen het slachtoffer zijn... van scheidingen, die dan uit... Ja, het ja, ja, ja, ja, is, dat echt is zo, triest. zo triest. Heeft u dat wel eens dan van erbij ik... meegemaakt ook? Nou, ik ben zelf gescheiden, maar al heel lang geleden. Dus en, uh, ze zijn goed terechtgekomen, dus daar mag ik heel dankbaar voor zijn. Ja. Dus ik kon er wel een, een soort oplossing voor vinden, of een goede oplossing? Ja, nee, geen oplossing. Je, je, je staat ervoor en je voedt je kinderen alleen op. Ja, hoe was dat? Hoe heeft u dat gedaan eigenlijk? Ja, hoe vond u dat? zeg je nou zo wat? hoe heb je dat gedaan? Ik denk dat je dat door liefde... En ook een soort, uh, ja, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? In de opvoeding probeert zo rechtvaardig mogelijk te zijn. En, en soepel te zijn, maar aan de andere kant ook wat streng. Maar vooral met liefde. Ja, maar dat moest dus u allemaal dat... in uw eentje doen. Allemaal in mijn eentje, ja. Maar dat is, toch, dat is toch wel een hele. dat is toch heel zwaar. Of veel eisend. Heeft u? Ja, het is niet zomaar iets. Nee, dat, dat, dat, maar. Ja, ik, ik moet zeggen, het is me gelukt. Hoe dan ook. Met vallen en opstaan natuurlijk. Ja. Maar, uh, en met onmacht En met, met, met weer geluk. Dat wel alles weer lukt. Ja, ik kan, ik kan niet zeggen hoe je dat doen moet. Maar ik geloof dat liefde het ja. uh, hoofd is. Ja. En vertrouwen in de kinderen zelf. Dat en durven loslaten. Ja. Dat lijkt mij, dat lijkt mij het, het, uh, misschien wel het, de sleutel. Dat je je kind moet ja. vertrouwen. Ja. Is dat niet zo? Ja, zo is het toch. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Daar gaat natuurlijk heel veel mis. En dat gaat niet alleen door scheiding. En daar wordt het dan op gegooid. Maar ja. hoeveel in gewone gezinnen gaat er ook zoveel mis. En wat gaat er dan mis? Nou, ik bedoel in, in gewone gezinnen ja. met mishandeling. En nee. met weet ik veel allemaal ellende. Ja. En dan komen de kinderen pas later mee. En dan moeten ze allemaal in therapie enzovoort. Omdat... Uh, pa niet deugde, of ma niet deugd of de een dronk, of de ander was zus. En, nou ja, noem maar op. En dat weet, weet men dan niet. En dat komt er later allemaal uit. Ja, triest He? is dat. Hè? En dan zeg ik, uh, als er dan mensen zijn... Nou, wat we het net over hadden... die uh, geweldig zich inzetten... laat dan uh, de maatschappij ontzettend blij zijn. Ja, dat zou dus, daar zou de maatschappij verstandig aan doen. Begrijp ik ja. nou dat u zelf ook een pleegkind heeft opgevangen? Ik heb uh, kort een pleegkind opgevangen als puber. Nou ja, het dat meisje dat had al heel veel meegemaakt in zijn huis, bla bla bla. En was bij oma en dat ging niet. Ja. En dan praat ik over lang geleden hoor. Want, en, toen was u uh, nog getrouwd of was u al gescheiden? Nee, ik was gescheiden. Dus ik, Die, <laughs> ik, ik nam er nog maar één bij. <laughs> eventjes. <laughs> maar dat, dat is natuurlijk iets, dat zit in je gewoon. Mensen willen helpen. Ja. En ze was bij mij en ze zei: Nou, of ik pleeg zelfmoord of ik kom bij u. Nou, als zo'n kind zo op, op de stoep staat. ja, wat moet je dan? Maar waarom kom kwam ze, waarom kwam ze dan met die, met die boodschap uh, bij u op de stoep staan? Ja, u, had er wel... zo op de stoep. u had al contact met haar? Ja, ik kende haar. Ze zat op school bij mijn kinderen. Ja, ja. En hoe oud was het meisje toen? Toen twaalf, denk ik. Goeiedag, zeg. En dan, en zeg, toen... je, kom, dan zeg je: kom maar binnen. Ik kom maar binnen. Ja, ja, dat, ja daar, ben je, daar heb je liefde voor, voor kinderen en voor, voor de mensen. En, nou ja. en, en is, ze, is ze lang gebleven? Nee, ze is niet lang gebleven, want de dag voor kerst werd ze opgehaald opgehaalde jeugdzorg. Nou meneer, u kunt zich wel voorstellen dat ik, ja, ik zo'n bijna ja. over alles heen geschopt had. Maar nee, het was echt zo erg. Maar ja, wat kon ik? U had geen recht waarschijnlijk. U had niet nee, had niet u had geen, u had geen u... recht. Ik bedoel... U had de procedure had niet doorlopen, toch? Nee, nee, nee, nee. Dit was even een tijdelijke opvang. Ja. En dan gaan we verder kijken. Nou, de jeugdzorg vond dat ze maar... Uh, een dag voor de kerst bij mij opgehaald moest worden. Nou, het was zo abominabel. Heeft ja. u... Want, want hoe lang... Het uh, is maar heel kort geweest. Een paar dagen of een paar, paar weken of zo. Ja, dat weet ik niet meer. Ik geloof ja. een paar weken is ze geweest. Het is al heel lang geleden, maar... Maar ja, dat zijn dingen, dat, uh, dat vergeet je nooit. Nee. Dat ook de jeugdzorg op zo'n moment zo'n kind bij je weghaalt. Dat, dat, dat, dat is voor mij onbegrijpelijk. Er ja. wordt wel veel uh, gemopperd op jeugdzorg tot op de dag van vandaag. En, en, en terwijl ik ook stond, was het vandaag, een, een, een, een case manager in de, in de NRC Handelsblad uh -huh. met een verhaal over hoe zij toch ook. Echt wel heel, heel, heel zorgvuldig proberen om te gaan. Ja, natuurlijk zijn er. Uh, ja, heden. Geloof, dat ja. geloof ik ook. En ook wel, met heel veel zorg en aandacht. Dus je hoort ja. vaak over de excessen natuurlijk. Ja, en dat, ach ja, maar dat is toch in de hele wereld zo. He, als je ja. naar de televisie kijkt of wat dan ook. Wat is er nou? Er zijn positieve dingen, positieve programma. Maar als je ook ziet wat er voor ellende en oorlog... en weet ik veel wat allemaal over van dat scherm komt... Ja. dat is werkelijk ook... Dan zeg ik, ja, hoe moeten daar gewone jongen kinderen naar kijken? Dat ja. kan toch niet? Ja. Maar ja, ja. ja dat, wat dat is, betreft. Ja, dat zien ze allemaal wel. Overigens, he, heeft u nog um, later contact gehouden met dat meisje dat even zo... Ik heb haar later nog een keer ontmoet... Ja. En het was veel later en nou, leuk met haar gepraat en zo. En toen woonden ze al samen met een vriendin. Of hoe dan ook, maar in ieder geval, ze woonden samen heel eind hier vandaan. Dus ik bedoel, uh, en, en daarna is er niks meer uh, gebeurd of niks meer van gekomen. Want ze was ook in een uh, jeugdhuis, juist ja, een opvanghuis, ja. was ze al... Ja, beschadigd ja. Nou, door een leider. En die verhalen vertelden ze me. En dan denk ik, ja jongens. Ja, en dan ben je zelf nog jong en dan hoor je zulke verhalen. Dan... Maar ja, wat moet je? Je, je vecht tegen de bierkaar, Je geeft haar wat je kunt aan liefde en zorg. En voor de rest moest ik het loslaten. Ja. Want dat kon ik er allemaal natuurlijk niet helemaal bij hebben. Ja. Maar dat ze, dat ze dan voor de kerst weggehaald wordt, ja, dat is voor mij... Geen overleg, niks. Hup, dat dat is, ja, ja. is ook nog de manier waarop en het moment waarop. Die dan... Juist, dat is natuurlijk ja. krankzinnig. Maar ja. goed, ik hoorde de positieve dingen wat ik vanavond hoorde, en dat vind ik geweldig. Fijn. Mevrouw Scharenberg, ik dank u wel. Ja. En ik wens u nog een goede avond. Ja, u ja. ook. Dag. Succes. Dag. Like films about ghosts. I like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 sure that I never forget the A song about me, Kobe Grant. Komt uit, uh, down and, uh, uit, uit Australië. Ik krijg de indruk dat sommige mensen ons niet kunnen bereiken... op 0800 112. Zoals uh, Maartje. Dat is natuurlijk wel heel jammer. Ik probeerde te bellen, schrijft ze via e-mail. Dat lukt dan wel, maar nummer is niet te bereiken. We hebben net een kindje gekregen, twee vrouwen... en momenteel bezig met de adoptieprocedure... Helaas, omdat de wet nog niet rond is en voor twee vrouwen nog niet gelijkwaardig aan hetero stellen. Het is een vervelende procedure waarbij er iemand van de Raad voor de kinderbescherming de thuissituatie komt onderzoeken... en hier een adoptieadvies over uitbrengt. Bovendien een hoop papierwerk en kosten voor de advocaat. Wij volgen de ontwikkeling in de Eerste Kamer en hopen van harte dat het nu eindelijk geregeld gaat worden voor ons niet meer nodig... Positief adoptieadvies gekregen. En vorige week, vorige week is dat uitgebracht. Maartje en um, Nou, Ik zou het wel leuk vinden om jullie nog even te spreken. Want jij bent dus iemand die echt um, daar ervaring mee heeft. Met precies waar, het, waar de aanpassing van de wet nu over gaat. Dus als je nog een, een telefoonnummer door zou willen kunnen spelen... dan kan ik jou weer terugbellen. Maartje, ben je er nog? Nou, wie weet lukt dat nog uh, deze nacht. Um, en u kunt natuurlijk bellen, hè? 0800 112. Maar we hebben kennelijk een, een, een klein probleempje met de telefoon. Dat gaan we dan wel proberen op te lossen, maar dat, dat kan ik dan weer niet. Dan doen we nog muziek. Song voor Whoever Beautiful South. I love you from the bottom of my pencil case.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 Write it all down, down, down, down Oh, Shelley, oh, Deborah, oh, Julie, oh, Jane I know so many songs about you I forget your name, I forget your name Jennifer, Alison, Philippa, so Deborah, Annabelle, so I forget Jennifer, Allison, Philippa Sue Deborah, Annabelle too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 I'm about to... Song for you Jennifer, Allison, mm -hmm. Philippa, so. for Deborah, i for to for you and for for you for you i wrote this song for you i wrote this song for you Ik heb dit liedje voor jou geschreven. Speciaal voor jou. We maken dit programma ook voor jou en alleen voor jou. Song for whoever. Beautiful South. Was dit. We hebben inderdaad een probleem met de telefoonlijn: 080112. Dus dat, dat je belt in en dan krijg je meteen een gesprekstoon. Dat spijt ons zeer. Ik weet even niet hoe dat uh, kan. En ik, ik hou me hard vast voor de EO, die straks om één uur aanschrijft. Dus of twee uur aanschrijft. Dus ik hoop dat dat dan. Uh, uit de lucht. Dus wat u kunt doen is natuurlijk even een telefoonnummer doormailen... naar en cv.nl. als u heel graag van aan de telefoon wil komen. Om te kijken of wij, als wij bellen, of dat dan anders is. U krijgt wel veel muziek, hè? Lekker veel muziek. Dat scheelt ook. Margreet, jou hebben we wel te pakken kunnen krijgen. Goedenavond. Ja, ja goedenavond. Uh, met Margreet. Hallo. Uh, het is een beetje om <laughs> waar het om gaat... Uh, ja. Uh, dat heb ik al gehoord van uh, een vrouw waar ik uh, die ik aan ja. kreeg. school mm -hmm. ja. Het, het, uh, wat mij zo opvalt, dat jullie dat je meteen uh, poneert, uh, ja, dat daar bezwaar tegen is dat hij dat een lesbisch paar kinderen heeft of neemt. En ik, ik wou toch even dit zeggen. Uh, ja, de NCRV, die C is van Christelijk. Ja. Hm? Nou ja, als je, dus, als je in de Bijbel gelooft, dan ja, dan dat is het eerste wat dan bij me opkomt. Ja, als ik dit onderwerp hoor. Uh, God die, die heeft het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw. En niet tussen uh, twee vrouwen of twee mannen. Dat wou ik even kwijt. O, o. Daar hoefde ze niet op te reageren. Dat leeft u liever ook niet. Nee. En, uh, en daarbij, dat heb ik ook verteld, dat wij een dochter he, hebben die gescheiden is. Schuldloos gescheiden. En wij waren het meteen daarmee eens dat ze ging scheiden... omdat het niet te, niet te doen was om met die man verder te gaan. Maar dan merken we aan de kinderen, ja, zij net aan de kinderen... Dat ze toch een vader missen. Want één dochter die wil echt niet naar haar vader toe. Daar heeft ze goede redenen voor. Maar zij mist toch een vader. Mm. En dat het eigenlijk ook heel natuurlijk is. Een vader die doet andere dingen. Ik ben zelf, wij zijn vijftig jaar getrouwd. Dus we hebben een groot gezin. En dan weet je toch ook wel wat een vader betekent in een gezin. Ja. Yeah. Niet om het vlees te snijden op zondag. Maar die heeft een hele andere indring. He? En dat uh, wou ik even gewoon zeggen. Ik wou het even zeggen. Nou, u heeft het gezegd. Ja. Ik dank u wel. Ja, fijn. Dus ja? dank u wel dat ik de gelegenheid heb. Oké. Okay. Dag Margeet. Goedenavond. Dag. We gaan een ander nummer invoeren. 0800-1101. Let even op. En het is voorlopig. He. Tot nader orde gaan we dit nummer gebruiken. 0800 1101. Dus uh, Maartje en, of Philly of alle anderen. Probeer dit nummer even te bellen. 0800 1101. Want er is inderdaad een technische, technische storing. Het is uh, 14 minuten voor twee. We gaan wel onverdroten door. When you act so willing Ik vind het altijd een krachtpasser, Joan Armer Trading En ik heb dat ook met die stem. Ja, die beroert mij. Mij net zo goed. Dit is het nummer Rosie. om nog een beetje voor Tanja Ineke natuurlijk, maar niet alleen hoor. Maartje, Maartje Spit, hebben we je nou echt te pakken? Ja, goedavond nou, Maartje Spit. Wat, wat ontzettend leuk. Wat fijn dat je nog even belt. We ja, het al... viel niet mee, maar het is toch gelukt. Ja, dat is heel goed. Want jij, jij hebt ervaring nu met, met waar wij het over hebben. Dat leek mij ja. zo belangrijk. Ja, we zitten er middenin uh, eigenlijk. Uh, we hebben zeven weken geleden een dochter gekregen. Ja. Hoe en, heet ze? Uh, uh, Mara. Mara. Wat is Ja, mooi. helemaal gezond. Een hartstikke mooie meid. Ja. En uh, ja, we zijn eigenlijk sinds vorig jaar bezig met de adoptieprocedure. Daar S zijn we in oktober mee gestart. En uh, ja, dat lijkt er nou op dat het nou toch gaat lukken. Maar dat is een heel, heel traject uh, geweest. Ja, nou, de, de, Kan je daar iets over zeggen? Want dat is natuurlijk waar het over gaat. Ze proberen het precies, hè, de nieuwe wet die, waar de Eerste Kamer morgen over praat... die probeert precies dat traject weg te halen. Ja, dat Hoe nee, is dat? dat? Hoe ja, is dat? Ja, Wat je maak je daarmee? mee? Nee, je moet een advocaat uh, in de arm uh, nemen... En uh, ja, die, die moet dan via de rechtbank, via rechtelijke procedure, ervoor uh, ja, gaan zorgen dat uh, ja, de meemoeder, dus in mijn geval mijn partner, dus dezelfde rechten uh, gaat krijgen als dat ik heb, ja. als biologische moeder. Ja. En ja, goed, uh, dat is toch met een hoop romslop en papierwerk en familieleden die moeten verklaren uh, dat ze het ermee eens zijn uh, dat, uh, dat mijn partner dan uh, ook moeder wordt van het kind. Wacht ja, even, kan... in jouw omgeving wordt daarnaar gevraagd? Ja, ja wij, moeten, wij moesten verklaringen afgeven van uh, twee familieleden... die er dan mee akkoord gaan uh, dat, zij, uh, yeah, dat, dat mijn partner uh, ja, dus de wettelijke moeder wordt ook van, uh, van onze dochter. Maar wat hebben die daarover te zeggen? Nou ja, dus die, die kunnen hun oordeel daarover geven. En dat nemen ze dan weer mee in de rechtbank... En uh, een paar weken terug hebben wij hier een, een, een, een dame van de raad voor de kinderbescherming uh, gehad. Uh, hier op bezoek gehad die onze zaak kwam onderzoeken. Hè, met andere woorden of, of, of de situatie wel geschikt was uh, ja. hè, voor, voor mijn partner om, om onze dochter te adopteren. Ja, dat is natuurlijk een beetje mosterd na de maaltijd. Ja. Want? Waarom, waarom? Omdat je die dochter al gekregen had bedoel je? Ja, die hebben we al gekregen. <laughs> ja, maar en maar ja, dat is dat toch wat bizar ze, In de kliniek waar wij de IVF-procedure hebben doorlopen dat ze daar dan hè, iemand... Uh, Laten kopen, die dan ja. uh, kijkt of je uh, met welke beweegreden je besluit op de kind. Maar ja. Ja, goed, in feite doen ze dat bij heterocellen natuurlijk ook niet. Dus uh, ja, de hele situatie is eigenlijk toch niet gelijkwaardig. En ja, goed, wij hoopten dat die wet uh, dat er doorheen zou komen al wel wat eerder, zodat wij die adoptieprocedure niet meer hoefden te, ja. uh, doorlopen. Maar helaas is dat niet gelukt. Nee, dus dank, dankzij de Eerste Kamer die nog eens acht maanden de tijd heeft genomen. Ja, om precies. Erover... Ja, de advocaat zei van, nou, we wachten nog maar even. Want ja, het ligt nou in de Eerste Kamer en soms gaat dat heel snel. Maar ja. Ja, dat uh, bleek toch niet zo snel te gaan. Dus uh, ja, voor ons is het nu te laat. Of althans, ja. Ja, wij zijn nog bezig met die procedure. En we hebben nou net het positief uh, advies gekregen. Ja, en daarmee, maar is, ja voor, daar, daarmee is het dan ook rond? Uh, nou, het moet, uh, moet nog officieel... Uh, ja, dat we de rechter worden uitgesproken. Maar ja, we hebben nou een positief advies. En we ja. nou gisteren weer een brief... Eh, of we dan een, een hoorzitting wensen... of dat we het schriftelijk willen afhandelen. Maar goed, dat willen wij uiteraard gewoon schriftelijk afhandelen. Want hoe eerder het geregeld is, hoe ja. beter. Want hoe, ja. hoe heb je het ervaren? Als, als jonge moeder, notabene nog. En daarvoor ja, nog als zwangere vrouw. Dat, ja, dat is allemaal niet leuk. Dat is allemaal op romslomp en, en gedoe. Hè. Je wilt gewoon wel gewoon goed geregeld hebben. En gewoon ook gelijkwaardig. He, daarom hebben we het ook gedaan. Ja. Maar ja, het is echt allemaal vermoeiend. En dan denk ik, ja, waarom moet het, ja? Goed, en tegelijkertijd realiseren we ook wel we, leven in een heel tolerant land. Dan denk ik, uh, ja, in heel veel andere landen is het veel slechter geregeld. Ja. <laughs> wijs, dat, is ook maar goed, hebben. ja, weet je, ik, uh, ik zou blij zijn als uh, dadelijk die wet er doorheen is. Dat het voor, uh, ja, voor de toekomstige stellen gewoon, uh, ja. Ja, gewoon een eitje wordt, zeg maar. Zoals ja. dat nou ook voor hetero's is. Dus gewoon naar de, naar de gemeente gaan en, en je kind aangeven. Ja, zoals ik dat ook met mijn dochter ook... Eh, dat ja. is er dan een kwartiertje gebeurd uh, geweest. En dat was ja, dan... precies. En, uh, nou, dus dat zou mooi zijn. Dus wij, wij volgen het, uh, het op de voet. De, de ontwikkeling in de eerste kamer Overigens, um, <laughs> jullie hebben, gebruik, begrijp ik, van IVF gebruik gemaakt. Ja, ja Ken, je, ken jij de, de, de zaaddonor? Nou ja, we hebben gebruik gemaakt van een anonieme donor, althans voor ons anoniem. Maar voor ons kindje, straks wel. Uh, ja, die kan wel contact zoeken straks met de donor. Ja. En dat is een Nederlandse donor. Dat is, want dat is, allemaal, is, dat, is dat wettelijk geregeld? Moet je, daar, moet je daar iets voor beloven? Hoe werkt dat dan nu? Nou, de donor is geregistreerd bij de Stichting Donorgegevens in Nederland. En uh, ja, dit. De, de, wij hebben al wat gegevens kunnen opvragen over de donor... maar straks onze dochter die kan echt contact leggen ook met, uh, met haar biologische vader... dan als ze dat zou willen. Dus dat is, uh, via die stichting wordt dat dan in gang gezet. Zeg je nou weerloze vader... Nee, met de biologische de vader. Biolo ik verstond het verkeerd. Nee, biologische vader. <laughs> Sorry, ik verstond echt weerloze vader. Nee. <laughs> maar goed, dus dan straks ook aan, die, uh, aan, aan de vader of, of die ja. dat ook wil. Hè. Dus die kan dat ook nog wel weigeren. Ja. Dus maar goed, dat is iets over, uh, over, uh, over 16 uh, ja. tot 18 jaar. Dus dat is nog even weg. Maar we wilden wel graag dat ze die mogelijkheid zou hebben. Ja. En dat is in Nederland gelukkig ook uh, goed geregeld ja. nu. Heb je, nou, ondanks het feit dat je nog in zo'n adoptieprocedure zat... en ik, ik vind, ja, ik vind het, Nou ja, ik heb al gezegd wat ik... geloof dat ik voldoende heb laten blijken wat ik ervan vind. Um, mm -hmm. Heb je er toch aan, aan jouw zwangerschap... heb je daar toch heel erg veel vreugde aan kunnen beleven samen? Of, of is, zit het dan ook in de weg? Nee, het heeft niet heel erg in de weg. We hebben wel een hele mooie zwangerschap gehad... en dat ook heel erg samen beleefd. Ja. Alleen ja, dat is dan ook nog iets wat wel gewoon ook, ook steeds nog wel... Ja, ...ook nog even moed of zo. Of ja, je wilt dat graag geregeld hebben... ...en dat, ja, daar heb je toch ook wel een beetje weerzin tegen. Dus, het is wel steeds op de achtergrond aanwezig geweest. Hm. Maar het is niet heel erg een stempel gedrukt... ...op, op hoe wij de zwangerschap hebben beleefd... Hm. ...en nu hè, de eerste periode met onze dochter. Nee, nee absoluut niet. Nee. Het is meer het feit dat het discriminatoire is eigenlijk. Ja, ja zeker. Het is gewoon discriminatie. Ja, precies. Gewoon. Ja, ja. En, ja. en, en, dat, en dat, probeert, dat probeert de Eerste Kamer dan nog te verdedigen. Morgen ja. zelfs. Nee, ze, ze, ze, ze stellen daar vragen over. Ja, dat begreep ik, ja. Ja. Um, nou, Maartje, wat fijn. Want het is, moet je, moet je voeden of zo binnenkort? Nou, ja, ze kan elk moment wakker worden. Dus ben je altijd dan al zit je dan al te wachten of zo, om vijf voor twee? We waren nog op en mijn vader had ons even geattendeerd op, uh, okay. op dit radioprogramma. Dus dat we goed. zijn even gaan luisteren. En toen dacht ik, ach, misschien kan ik wel even reageren. Dat Want goed. ze is toch nog niet wakker. Oh ja. Maar ze begint al een geluidjes te maken. Dus het kan ja. elk moment zo komen. <laughs> nou, doe het maar de hartelijk groeten aan, Mara. Ja, oké. Okay. En ik hoop dat, het, dat, het, dat jullie heel gelukkig zullen zijn. Nou, hartelijk dank. Dank je wel. daar nou Goed. Um, is, is de EO al in aantocht? Is er iemand die al alvast even kan uh, vertellen wat ze zo meteen naar de klok van tweeën gaan doen? Maarten? Ja. Nee? Nou, ik zie ze nu eventjes vertwijfeld om zich heen kijken. We weten nog... Nee, dat is, niet, dat is niet waar. We weten niet wat we gaan doen. U kunt, dat kan ik nog wel even zeggen... Uh, uh, brieven schrijven... aan de Eerste Kamer... postbusapenstaartje-eerste-kamer.nl Ik kan alvast... Uh, als u bijvoorbeeld... Uh, nou, nog, nog eens een beetje extra... druk wil uitoefenen op de Eerste Kamer... om toch vooral die wet... wet lesbisch ouderschap er snel doorheen te halen... Hallo. Hoi. Ik weet niet hoe je heet. Nou, ik Saskia. Saskia. Ja. Je gaat zo meteen Dit is de Nacht uh, presenteren. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is ook niet voor het eerst. Nee, nee, nee, niet voor het eerst. Nee. Maar het is nog wel een beetje nieuw hoor allemaal ja. voor me. Hoe ging het de eerste keer? Nou, best wel goed volgens ja. mij. Hoe vind ja. je het? Leuk. Ja, leuke bellers altijd. Maar Luker, ik ja. hoor dat het nu een beetje lastig is Wij met hadden de technisch telefoon. We dat is het probleem. Maar ze <laughs> hebben het opgelost. Ik zal het, we hebben het nummer doorgekregen. Nee. Nee, oh. nee het is niet opgelost. Oh. oh, dat is een andere kwestie. Dus, da, da, da, en, ja. maar ja, wat, wat wil je bespreken? Saskia? Wij gaan het hebben over spieken. Spieken? Ja. Ja, de examenvrouw is dus natuurlijk, hè? Die leerlingen die zichzelf hebben aangegeven, zeg maar. Maar oh. ja, er zijn vast ook wel mensen die ja. luisteren die uh, wel eens gespiekt hebben. Heb jij veel gespiekt? Um, nou, ja, dus. <laughs> ik heb wel wat af en toe eens. Ja, heb voor... je eindexamen bij elkaar? Nee, gespeed? nee, nee, mijn eindexamen is niet. Maar ik heb wel um, Duits en Frans. Dat was ik niet zo heel erg goed in. Nee. Nog steeds niet eigenlijk. Dus dan, uh, dan was ik wel van een spiekbriefje Ja. Werkte dat ook goed? Ja. Ja, ik had hele goede manieren, dus... Uh... Ja, wat was dan een goede manier? Nou, ik zal er eentje aan ja. toegeven. Dat heb ik nu ook. Ik heb een rokje aan. Ja. En dan plakte ik een briefje aan de binnenkant van mijn rokje. <laughs> en dan kun je zo een randje omvouwen... Ja. Maar dan mogen leraren natuurlijk nooit gaan kijken. Ja, dus, dat is dat was echt ongelooflijk doortrapt. Ja, wel een beetje, hè? Ja. Ik schaam me maar er ook wel een beetje er, voor, nee, Maar eigenlijk. ik vind het ook wel weer heel erg leuk. Je wordt er creatief van, hè? Ja. Ja. Ja. Maar daar gaan we dus, het over, hè? Dus hebben. daar ga je zo... En uh, dat is het belangrijkste onderwerp. Nee, we gaan het later ook nog hebben over uh, uh, ouders en kinderen. Het schijnt namelijk dat je na je 31ste steeds meer op je ouders gaat lijken. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ja, dat ja, vind ik een ja. Goed, ja. ja dus, als je jong bent, dan... Hebben dan verzet je je tegen het feit dat je op je ouders lijkt... en op een gegeven Precies. moment geef je toe. Ja. En dan wordt het leven een stuk simpeler. Dat hoop ik dan maar. Hoe ver ben jij? Ik ben 26, dus ik ben nee, er nog nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee. Nee, dan heb je er nog niks aan. <laughs> nee. nou, veel plezier, dank je wel. Oké, okay, laat tweeën. Morgen heeft Klaas Drupsteen als gast Jurian Laar... Eh, hoofd internationale betrekkingen van het Rode Kruis. En die organisatie vindt nog steeds wegen... om in Syrië hulp te bieden... daar waar het eigenlijk niet meer kan. Hij heeft mooie verhalen. Ook hij kent mensen uit Syrië zelf die iedere dag op pad gaan om hulp te bieden. Ik wens u nog een goede nacht. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV